Start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De zondag door de week zijn op zaterdag loopt het aantal bezoekers van winkelgebieden terug. Maar op zondag stijgt het. Sinds anderhalf jaar mogen gemeenten zelf bepalen of winkels op zondag open gaan. Tot dan mocht dat maximaal twaalf zondagen per jaar. En alleen gemeenten met een toeristisch karakter mochten meer koopzondagen hebben. Sinds de bepaling is afgeschaft is het ook in veel middelgrote steden elke zondag koopzondag.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 De Turkse politie heeft meer dan twintig journalisten opgepakt. Ze werken voor media die banden hebben met de beweging van de Turkse geestelijke Gülen. Ook een voormalige politiechef is opgepakt. De arrestanten zouden lid zijn van een organisatie die een staatsreep wil plegen. President Erdogan kondigde vrijdag aan dat hij het netwerk van verraad zou aanpakken. Gülen zou achter de operatie zitten waarbij vorig jaar mensen uit de omgeving werden gearresteerd op verdenking van corruptie. In de eredivisie heeft Ajax thuis gewonnen van FC Utrecht. In de arena werd het 3-1. Voor Ajax scoorden Serrero, Klaassen en Nalgazi. De enige treffer voor Utrecht werd gemaakt door Ruben. Op dit moment is PSV FC Twente bezig en FC Groningen-Vitesse. Om kwart voor vijf begint Feyenoord AZ. Het weer, op veel plaatsen zon, maar lokaal ook nog grijs. Het wordt 5 tot 8 graden. Later vandaag bewolkt en dan trekt de zuidwestenwind aan. Vannacht gaat het een tijd lang regenen. Morgen nog een enkele bui en dan wordt het 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Cfm. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWD. Vanwege de thuiswedstrijd van Feyenoord in de Kuip... staat er file op de A16 van Rotterdam naar Breda... bij de Van Brienenoordbrug 3 kilometer op de Parallelbaan. En daardoor ook file op de A20-hoek van holland Gouda bij Knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Hmm.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. CFM. Dit is kerst met CFM. Met menu nu. Zandvoort op zondag. Ja, Miss Grace, geweldig. You're the slave to the rhythm aan het begin van uur drie van Zandvoort op zondag. Een eindelijk ja. goedemiddag. De schemer begint al een beetje te komen hier in Zandvoort. En wij zijn er nog één lang op de radio met daarin de volgende onderwerpen. Daar hebben wij op een half vijf het vaste item, het dier van de week. En het zijn er deze week twee, en wel twee katten. Het zijn weer nieuwe en verse dieren die het aandacht van uw luisteraars verdienen.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 De zoon van meneer Verstappen. Dus genoeg reden om ook het derde uur naar live radio te luisteren. Naar uw lokale zender ZFM live vanaf de Tolweg 10a. En ZFM is er uh, niet alleen op de radio, maar we zijn er ook op de tv. En dan kan je ook naar de radio luisteren. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. Ook op TV. ZFM, Text tv, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40.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 Weer twee fantastische platen achter elkaar op de dinsdagmorgen. of de zondagmiddag hè. Ja, wat ze dit morgen wordt dit programma herhaald. Goedemorgen zeggen we dan hè. Joh, dat is eerst uh, Echo Smits en uh, Cool Kids. Er achteraan uh, een van de mooiste singles van Robbie Williams. Je weet al, die man die heeft nou ook een hit gemaakt met uh, Affici in de Days. En dit was zijn single, 1 CFM, Race Radio, Pit Report. Bit Report.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 Verstappen gaat bij Toro Rosso een duo vormen met de Carlos Sainz junior. Die heeft gekozen voor het nummer 55. Dus let op, start nummer 33 volgend jaar. En mag je dat gewoon zelf uitkiezen? Van de doen we nummer 33. 33. En als je niet bezet is, zeggen ze oké, ga jij met 33 rijden. Ik zou nummer 14 gaan rijden. Ja? Ja. Oké, nou ja. Nummer 13. Nee, nee, nee. Geen nummer 13. Nee, nee, nee, nee. Geen goed idee. Nou, zodra we om half vijf hebben we een splik-splitter-nieuw dier van de week voor je. En nog heel veel andere info. En natuurlijk eerder de visie die we voor je in de gaten houden.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 Proble cashsp, mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. Kaasjes aan, de kerstboom glanst is feest in het heen. Zo klonk dat bijna 25 jaar geleden, jawel. En dat feest gaan we vieren hoor, zeker weten. Binnenkort dus veel meer info, het 25 jarige bestaan van CFM. Zometeen naar het volgende plaatje gaan we kijken naar de eindstanden van de wedstrijd... die vanmiddag om half drie gestart zijn in de Eredivisie. Maar eerst The Real Thing. falling.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 If it takes forever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 That fancy world Champagne, a gel song And a slow dance Now who makes it fun Spend your money Who calls you honey Most every day Girls, girls, girls Girls, girls, girls Als je dan meekijkt op de webcam, dan denk je van nou die Albert-Jan en die die zijn helemaal gek geworden. Nou, ik zit mooi verscholen achter een box. E, ja, hè? gewoon uh, lekker uh, meegedaan he, met deze single van Sailor en je hoorde girls, girls, girls. Ik zet er weer even een gezellig muziekje voor uh, bij op, uh, Albert-Jan. Het uh, dier van de week, daar is het nu tijd voor geworden. Ja, we gaan maar we gaan eerst nog even terugluisteraars naar een paar weken geleden. Want toen deden wij een oproep of u een donatie wilde doen voor Angel, een uh, herder van nog slechts anderhalf jaar oud...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 together thing here Bye, oh. oh.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 De zeilers gaan op 3 januari van start en moeten dan 4.670 zeemalen afleggen naar de finish. Maar in ieder geval, de tweede etappe kan de Brunel niet weer ontnomen worden... omdat ze die gewonnen hebben. Nou, ze hebben nog een aardig eindje te gaan, hè albert -Jan? Nou en op. Zo, echt wel. En laten we hopen dat Brunel uiteindelijk ook de overall winnaar gaat worden.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 Aangekleed Een feest is nooit een feest Als jij niet bent geweest Nooit meer alleen Jij heb je vrienden? Heb je vrienden? Rijden dicht. Echt echte vrienden, als je jij win. wint, nooit, nooit meer in nooit Zolang je wint, win. als je wint, heb je vrienden rijden. Ja, weer eens voor de hele pop gereikt. Dan kunnen er toch, door de Brood en Hennie Vrienden. En als je wint, heb je vrienden. Nou, het is er tijd voor geworden hoor, het geweldig mooie gedicht van de dag. En het gaat natuurlijk over ijsprits. De tintelende winterkou. Ochtendmist en bevroren dauw.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 Je fijne dagen.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 Simon, hoor je? En pak maar mijn hand. Jawel, het is al bijna vijf uur. Of het je aan De tijd vliegt voorbij, maar we hebben nog wel even wat uh, dingen te melden. Ja, allereerst even luisteraars die later hebben ingeschakeld. We hadden natuurlijk uh, een begin van ons programma uh, rond de klok van kwart over twee. Nog even een gesprek met uh, Ron, uh, Ron Brouwer. En dan hadden we het over de 24 uur finieel voor Serious Request. Het was één geweldig doorslaand succes. Het streefbedrag wat ze van tevoren hadden, afge wat bedacht hadden, was uh, 1500 euro...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 opgeleverd om Ruud dit kapsel aan te maken. Normaal kost dat het, weet je wel, om het te doen bij Ruud. <laughs> het op, ja. Maar geweldig, Rut, onze collega heeft daar dus oh. toch ruim 400 euro... daarvoor in het bakje kunnen doen. En uiteindelijk stond de teller stil bij het schitterende bedrag... van 3443 euro en twee cent. U hoort het goed, 3443 euro en twee cent. Dus alle vrijwilligers en de speciale acties... die gedurende deze 24 uur live vinyl met DJ Nop tot stand is gebracht... en uh, elke plaat die ze aangevraagd de nodige euro's hebben opgeleverd... en dit schitterende bedrag uh, uh, uh, bijeengebracht. De motorkap met de beschilderde hozen van LP's. en uh, onder de bezielende leiding van Marianne Rebel... samen met Oudje Vink en Cora uh, Spierenburg was daar ook nog bij...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 Afgelopen jaar ook alleen maar vinyl gedraaid. En traditioneel, aan het einde van het seizoen... gaan we de top 40 van de vinyljaren de revue laten passeren... tijdens het live-programma De Vinyljaren aanstaande woensdag. En dat programma is van 12 uur tot 5 uur te beluisteren. Dus vinylliefhebbers, aanstaande woensdag van 12 tot 5... de top 40 van de vinyljaren van ons eigen ZFM... Samengesteld en gepresenteerd door Ruud Jansen. En vergeet dat niet. En bedankt voor het luisteren. Wij hebben het weer met heel veel plezier gedaan. Nou en of? Zeker weten. Uh, en zeker en zaterdag weten. Zaterdag zijn we er weer tussen 2 en 5. Hele fijne zondagavond. En graag tot volgende week. Dag. Tot volgende week. Doei. things just make you swear and curse. When you're chewing on